Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Italiaanse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een politieke padstelling. Het centrum blok van oud-minister Bersani krijgt de meerderheid in de Kamer van de Afgevaardigden, maar niet in de Senaat. Daar heeft het centrum-rechtse blok van oud-premier Berlusconi net een paar zetels meer behaald. Dat betekent dat Bersani een linkse regering kan vormen, maar dat hij het heel moeilijk krijgt in de Senaat.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 Goedemorgen, twee minuten over vijf is het. En daarmee is de dag toch wel echt begonnen, 26 februari, de dinsdag. En wij hebben voor u in de aanbieding een half uurtje muziek en daarna de rubriek Focus op de Wereld. En dat is een rubriek waarin we spreken met twee christelijke hulpverleners... die, uh, die uh, ooit in hun leven een moment hebben gehad dat ze dachten... hé, hey, ik ga gewoon lekker naar buitenland en uh, daar hele nuttige dingen doen. En vannacht is dat er eentje uit Hongarije en eentje uit Brazilië... Nou, dat zijn op zijn minste interessante landen in Hongarije bijvoorbeeld. Er is de soort van geluksindex, de Life Satisfaction Index, is 4,9. Dat is een dikke onvoldoende. En uh, 20% van alle Hongaren die gaat eigenlijk liever naar buitenland. Nou, lijkt me interessant om daar wat meer over te weten. Dat bijvoorbeeld na half zes. Maar eerst gaan we even lekker beginnen met muziek van Glenn Campbell, Southern Knights. apologize to anyone who can truly say that he has found a better way Just beyond the eye, it goes.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 Doet het weer hoor, het is ongelooflijk. Ze heeft het natuurlijk in 2009 dat, haar eerste album uitgebracht. En uh, dat was een ontzettend groot succes, zowel in Nederland als daarbuiten. En ja, dan, uh, dan, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat, uh, dat dan de verwachtingen ontzettend hoog gespannen zijn. En dat het dus wel heel erg spannend moet zijn om met iets nieuws te komen. Nou, dat heeft ze gedaan. Dit is haar eerste single, vorige week uitgebracht. Volgens mij uh, bij Giel op 3VM op de radio voor het eerst. Daarna een tal van andere programma's. En hij wordt volop gedraaid en hij blijft ook in mijn hoofd uh, weer lekker hangen. Tangled Up. De nieuwe single dus van uh, Carol Emerald met bandoneonklanken van Carol Krijnoff. Leuk om te weten. Het album uh, gaat heten The dus Shocking Miss Emerald. En uh, dit is het eerste nummer wat we daarvan horen. En ze heeft uh, hiervoor samengewerkt met liedjeschrijver Guy Chambers. Die u misschien wel niet kent. Maar die is bijvoorbeeld uh, verantwoordelijk voor een groot deel van de hits van uh, Robbie Williams. Nou, dan heb je toch wel even een goede te pakken. We gaan nog even verder met muziek. Het is tien over vijf en we gaan luisteren naar Paul McCartney met Hope of Deliverance. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will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 De nacht met Renze Klamer. Un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi è acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi è acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. I'm <laughs> Het Dit is precies waarom je alles verliest, maar je kan de blues wel willen verlaten. De blues verlaat jou niet. Dus je kwam bij die kruising, kon rechts, links of rechtdoor. door.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 Ja, dat is de dijk natuurlijk. De Blues verlaat je nooit, nummertje van vorig jaar. We zijn bijna aangekomen bij de rubriek Focus op de Wereld. Waarin ik praat met twee mensen. Eentje uit Brazilië en eentje uit Hongarije. Moet ik het niet vergeten. Um, dus ik ga ze straks even kijken of ik een verbinding kan leggen met die landen. Wat soms nog best wel eens een uitdaging is. Maar ik heb alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. En in tussentijd gaan we nog even luisteren naar muziek. John Hyatt, have a little faith in me.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 That she be left alone Het is de nacht, de eeuw. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. In Focus op de wereld uh, spreek ik, uh, dacht ik dat ik met twee mensen zou spreken, namelijk eentje uit Brazilië en eentje uit Hongarije. Maar degene uit Brazilië die is uh, helaas uh, even niet, uh, niet bereikbaar. Dat was een kleine miscommunicatie, dus ik belde hem wakker. En toen zeiden ze, nog net niet in het Portugees. Ze begrepen nog net dat ze met Nederland aan of alsjeblieft even verder uh, mocht slapen. Nou, dan zijn we ook de moeilijkste niet. En gelukkig hebben we ook nog Annemarie Kool uit, uh, uit Budapest in Hongarije. Annemarie, goeiemorgen. Goeiemorgen, Rente. Jij, jij vult dat, uh, dat, uh, die extra ruimte toch wel graag op, hè, hoop ik. Ja, we gaan het gewoon proberen. <laughs> we gaan kijken of we komen. Maar laten we, we hebben in ieder geval uitgebreid de tijd om eens even, even goed bij te kletsen. Want we hebben elkaar al een aantal keren vaker gesproken. Klopt, ja. Maar uh, even, even first things first. Hoe laat is het daar nu? Het is gewoon dezelfde tijd als in Nederland, Kijk. ook half zes morgens. Dat is lekker overzichtelijk. Ja, precies. Maar toch, want het ligt toch wel een stukje oostelijker dan Nederland, maar dat is net nog op de op de, op de grens van de tijdzone of zo. Ja, klopt, klopt. We zitten qua zon, opgang, zon, ondergang, anderhalf uur verschil met Nederland, maar de ah. tijd is nog hetzelfde. Oké, okay. en hebben jullie dan ook zomer- en wintertijd? Hebben we ook, ja. Oké, okay. nou, wat grappig. Dus we zitten eigenlijk in de achtertuin van, uh, van Nederland, hè? Ja, en het klimaat, is dat ook een beetje vergelijkbaar? Een beetje meer landklimaat. Uh, dus uh, de winters wat kouder en de, de zomers wat, uh, wat warmer. Ja. Nou. En, dat vind ik eigenlijk wel erg lekker. En betekent dat dat het nu bij jullie nog, uh, nog vriest? Uh, weet je, het is nu al... Uh, beginnen we beginnen toch al richting voorjaar te gaan. Dus we kunnen soms deze tijd van het jaar ineens schiet je door naar, uh, naar 15, 16 graden al. Zo. Dus dat, uh, ik heb wel gezien dat uh, het staat weekend, dat het al, uh, al lekker warmer begint te worden. We zaten gisteren ook al op, uh, of nu vannacht al, op 10 graden s'nachts. Alle mensen, je maakt me ja. jaloers. Het <laughs> is echt apart. Wij tikken met, uh, met moeite de, de, de 4 graden aan overdag. Oké, okay. en we hadden, we hadden een maandag ineens nog uh, 15 centimeter sneeuw. Dus het is, uh, dat was ineens verdwenen. Oh, dat hadden u afgelopen, huh? ja, maandag als in gisteren, hadden jullie nog sneeuw? Uh, wacht maandag. Uh, nee, dat was sorry. Ik ben even de, de tel kwijt. Dat was uh, eind vorige week. Eind vorige week, de vrijdag of zaterdag. Toen ja. lag er nog sneeuw in Hongarije. Ja, klopt. Ah, Oké, okay, dus er is wel echt een soort plotselinge weeromgangen uh, ja, uh, heeft plaatsgevonden. Ja. ja. Ah. Hey uh, anne uh, jij bent daar, jij uh, woont er al een tijdje, of eigenlijk best wel een heel erg tijdje, sinds 1993. Uh, eigenlijk al sinds 87. <laughs> nou, moet je nagaan. Dat is nog vijf jaar langer. Ja, klopt. Uh, dat is dus nu een jaar of 25. Klopt. Dat is, uh, dat is een mooi jubileum. Uh, het is een, een hele tijd. Ik heb ook heel wat uh, meegemaakt in, uh, in deze jaren, moet ik zeggen. Ik kan me voorstellen, ja. Kun jij eens even kort vertellen wat je daar precies doet? Uh, ik ben uh, betrokken bij het lesgeven van aanstaande predikanten... en uh, vooral uh, hier in Hongarije en in Midden-Oost-Europa om hen te helpen hun gemeente meer missionair te maken. Dus eigenlijk komt het erop neer ja, hen te leren... van hoe, uh, hun, hoe het evangelie door te vertalen... Ja, in de toch vaak wel hele complexe situatie van, uh, van post, een postcommunistisch land. Ja, en dat is wel even andere koeken dan Nederland. Want hoe lang is het communisme daar uh, uh, opgeheven? Officieel sinds 1989, uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak de neiging heb... om dat postcommunistische tussen aanhalingstekens uh, te zetten. Wat je, wat je toch eigenlijk wel, wel ziet in, uh, in deze Midden-Oost-Europese landen... dat er ja, na 1989 eerst een groot enthousiasme was van... Uh, nou, nu gaat het heel anders, nu gaat het beter en uh, nou ja, toen met 2004 uh, een groot aantal van deze landen zich uh, ja, toetraden tot, uh, tot de EU... Wat ja. het eigenlijk helemaal van ja, nu is het, het paradijs op aarde is gekomen. Maar ik moet eigenlijk eerlijk zeggen wat ik nu zie... dat er een grote gevoel van teleurstelling is. Uh, het, het ging dus allemaal niet zo makkelijk zoals men dacht. En uh, in die teleurstelling heeft men sterk de neiging weer terug te grijpen... Op, uh, ja, op manieren van leiding geven van voor 89. Dus je ziet in, in heel wat landen een, een, een sterk centralistische uh, manier van leiding geven. En uh, ik had net, ik had het. Uh, gisteren had ik uh, vrienden op bezoek en ja, zij bevestigde eigenlijk mijn, uh, mijn observatie van. Uh, ja, we gaan in heel wat opzichten toch terug naar het verleden. Hmm. En in hoeverre is daar, maar, de, de, de overheid ook op van invloed? Want het is wel, nou, ook wel een beetje bij ons in het nieuws: dat, uh, even denken, hoe heet die premier Victor Orbán, geloof ik, hè? Ja, klopt. Uh, dat hij dat in Europa, bij de Europese Unie, toch wel wat onrust zaait, omdat onder zijn bewind de staatsschuld enorm is opgelopen en dat hij eigenlijk ook maar een beetje, een beetje lak lijkt te hebben aan Europa. Uh, in hoeverre heeft dat invloed op dat op verhaal wat jij net schetst? Nou, ik denk dat juist bij onder hem de staatsschuld niet is opgelopen. Oké. Okay. Uh, maar dat was bij de, bij de, bij de vorige uh, uh, minister-president... Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet altijd eens ben met wat er in Nederland over Hongarije geschreven wordt. Mm -hmm. Maar ik, uh, dezezelfde vrienden van afgelopen zondag. Uh, Orsi, vertelde van haar grootvader, die uh, net na de Tweede Wereldoorlog een zeer uh, beroemde psycholoog was. En en aan de kant gezet in het gevang terecht kwam en dus een hele, ja, hele moeilijke leven gehad heeft eigenlijk. Mm -hmm. En zij ging vaak naar haar uh, grootvader toe om stemadvies in te, uh, in te winnen. Ja. En, uh, want hij was ook erg betrokken geweest bij de veranderingen van 89. En ze vertelde dat ze anderhalf jaar geleden... of een paar jaar geleden naar haar grootvader ging, zei ja. Eigenlijk heb ik altijd toch vertrouwen gehad in, uh, in de regering van Orbán... maar ik weet het niet meer nu. Hmm. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat geluid uh, van meer kanten hoor... dat er een grote verwarring is, en onzekerheid is... van welke kant gaat het op met Hongarije, wat moeten we ermee. Uh, en ik uh, hoorde afgelopen vrijdag de State of the Nation... dus de evaluatielezing... Van Orbaan uh, over het afgelopen jaar. En ja, het klinkt zo mooi. Maar ik, ja, je, en ik probeer altijd zeer uh, op de hoogte te zijn van de Hongaarse politiek. Maar ik weet niet altijd wat ik ermee aan moet. En dat, en dat geluid hoor ik ook van, uh, van vrienden van me. Ja, want ik, ik, kreeg, inderdaad, ik kreeg van tevoren ik een mailtje van jou met wat dingen die er spelen. eigenlijk uit die hele. Uit al die dingen maak ik of van, hey, de, de, er is iets van onrust in de maatschappij. Veel Hongaren willen weg uit het land. Ja, uh, de, we zijn niet zo gelukkig hier uh, gemiddeld genomen. Oh. Uh, veel angst. Uh, men weet niet waar ze precies aan toe zijn. Ja. Hoe, hoe, hoe komt dat dan precies? Wat, wat is er dan precies aan de hand? Ja, dat, uh, dat is lastig om daar je vinger achter te krijgen. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik heb andere vrienden die hebben acht kinderen. Ja. En uh, van de... Nummer 8 gaat nu ook naar het buitenland toe. Omdat ze gewoon hier dus in Hongarije geen, uh, geen, uh, ja, niet aan, geen baan kunnen krijgen. Niet aan de gang kunnen komen. Ik bedoel, mijn vrienden zijn echt niet van uh, goede doen. Ik bedoel, die uh, hebben hun kinderen niet in huis mee kunnen geven. Uh, toen ze getrouwd zijn. En ze, kinderen zijn echt niet zo van... Uh, wij uh, makkelijk uh, Hongarije achter zich laten. Maar het is gewoon geen... Ja, gewoon verschrikkelijk moeilijk voor, uh, voor jongeren om, om aan de gang te gaan. En uh, dus... er heerst inderdaad, uh, daar las ik pas een artikel over... en ik denk, ja, dat... angst en verdeeldheid ontzettende verdeeldheid. En er is ook... ja dat, dat, dat, dat, dat hoor ik ook en lees ik ook en ervaar ik soms ook een hele geest van ja, het is makkelijker om de ander te beschuldigen als er een ja. probleem is. Jaloezie, noem maar op. En die, die verdeeldheid, is dat dan vooral tussen communisme en democratie? Tussen mensen die weer graag terug willen naar het oude en mensen die, die, die in, ja, in de huidige vorm toch beter vinden? Nou, dat, dat merkte ik dus ook in die toespraak van uh, Victor Orbán van afgelopen vrijdag. Het, het, het is toch vaak een politiek van... wij zijn niet communistisch, wij zijn tegen het communisme. Uh, een vrij negatief gerichte uh, uh, ja, politieke insteek. En daarbij gewoon ja, prachtige toekomstvisies uh, neerzetten, wat natuurlijk mag... Maar dan in, in, in het, in het, uh, ja, hoe dat dan uitwerkt in, in de politiek van iedere dag. Ik hoor van, uh, van vrienden die in onderwijs zitten. van ja, Steeds meer werken voor steeds minder geld. Uh, we voelen ons niet echt vrij om te zeggen wat we willen zeggen. Dus het is een situatie van, van toch zoeken, van verwarring. Uh, ik denk ook dat dat wel kenmerkend is geweest al heel lang voor Hongarije als dat natuurlijk een, een heel Hongaars eiland te midden van uh, landen, hè, Slavisch sprekende uh, landen. Het is, het is, ja, de Fin-Oegritische taal die past eigenlijk nergens bij. En, en Hongaren zijn er ook al vaak, hebben ze de neiging van wij worden overlopen door anderen. Uh, en daarom proberen wij, koste wat kost, hè, onze eigen ja, cultuur vast te houden. En Het is natuurlijk veel om trots op te zijn, op zich niks mis mee. Maar je krijgt dan heel snel, als een regering zich richt op het behoud van onze eigen cultuur, dan is de grens naar een toch wat meer nationalistisch gericht zijn. Die grens is dan wel heel smal. Ja. Ja. En, en is het dan niet zo dat bijvoorbeeld als, als ik dit zo hoor... dan zou ik denken als burger van... Hey, is er niet een andere partij uh, waar ik dan uh, op kan stemmen... of waar ik mijn hoop op kan vestigen... iemand die, die een soort tegengeluid uh, vertegenwoordigt in de samenleving. Is, is dat niet aanwezig, een soort oppositie of kleinere partijen? Uh, er is geen alternatief... Uh... Orbán heeft natuurlijk destijds de meerderheid gekregen in de regering. doordat de vorige regering, de oud-communisten -communist, oud van, van, Ferenc, van Ferenc van Jurjan. de minister president die erkende in 2006: van ja, ik heb de verkiezingen hè, gewonnen door leugen. Ja, als reactie is men echt uh, ja, een grote meerderheid op, op, op Orbán gaan stemmen. En dat was toen eigenlijk ook het enige redelijk alternatief. En bij de verkiezingen van 2010 is er ook een, een nieuwe politieke partij geprobeerd... Uh, hebben geprobeerd om uh, ja, uh, aan de macht te komen. Dan hebben ze ook zetels gekregen in het parlement. Mm -hmm. En die partij heet uh, LNP... Uh, um, dus eigenlijk van, in de naam zit al van... Uh, uh, wij willen een andere politiek gaan doen. Maar wat dat anders dan ook is, dat werd dan gewoon niet duidelijk. En nu is deze partij pas weer ja, gesplitst. Dus de, de, de oppositie is ook eigenlijk heel erg verdeeld. Dus er is niet echt, een, uh, niet echt een alternatief. En daarom zie ik gewoon mensen die ja, altijd op Orbán gestemd hebben van nou ja we geven hem nog de voordeel van de twijfel. Maar ik hoor ja. er steeds wel meer geluiden van we weten het eigenlijk niet. Nee, het is dus ook een beetje Orbán gebrek aan beter ook wel. Dat klopt. Want ik, ik kan me nou voorstellen dat als die regeringen, nou dus, dus misschien niet zo lekker loopt... en wat wantrouwen zijn en er is geen alternatief... dan, dan word je ook een soort moedeloos. En zeker als er dan nog wat werkloos erbij komt kijken voor, voor starters... dus ja. een, een stukje perspectief dat verdwijnt voor jonge mensen... dan, uh, ja, dan, dan begrijp ik wel heel goed een beetje dat verhaal wat jij schetst. Nou ja, ik werk gewoon bij mijn studenten dat ze zo van, waarom studeer ik eigenlijk? Wat voor kans heb ik op een, uh, ja, op een baan als ik afgestudeerd ben? Ik bedoel, dan, ik heb het meest uh, theologie-studenten, dus goed, in de kerk kunnen ze nog wel terecht. Maar ik heb ook veel contact met niet-theologie-studenten. Mm -hmm. En uh, ja, er is uh, recentelijk veel ophef geweest over het feit, en eigenlijk nog wel steeds, dat... Uh, ja, studenten een, een contract moeten tekenen, een onderwijscontract als ze hier studeren, dat ze dubbele aantal van hun studietijd hier in Hongarije blijven werken. En op zich natuurlijk, om ja zeg maar als je een beurs krijgt omdat daar iets tegenover staat, is natuurlijk niet helemaal verkeerd. Uh, in Hongarije is natuurlijk altijd het onderwijs gratis geweest, dus men is ook helemaal niet gewend aan collegegelden. Mm, ja. Maar... Ja, om dan op deze manier eh, zeg maar, afgestudeerden hier te houden, ja. Ja, dan merk je eigenlijk van, ja, dat, dat, dat hoor ik ook pas of las Ik van, ja, dat eh, jongeren die voordat ze gaan studeren zich al afvragen van wil ik wel in Hongarije gaan studeren. Ja, goede vraag, want je kunt dus niet kiezen voor ik betaal het zelf en zit dan niet vast aan, aan de verplichting nee, dat, om het eh, om dubbele aantal jaar... van je nou, studietijd uit te werken. Je kunt het wel zelf betalen, maar goed, dat is dan een, uh, gewoon erg duur. He, dus uh, het is de vraag of mensen dat echt uh, op kunnen brengen. Ja. Dus het is het, is het onderwijs, daar wordt op het moment ook heel veel op, uh, op uh, beknot, heel veel op bezuinigd. Terwijl, ja maar goed, wie ben ik, dat je toch denkt dat onderwijs is juist de, uh, de mogelijkheid en de insteek... om veranderingen, diepgaande veranderingen, uh, in de maatschappij tot stand te brengen. En er zijn nu natuurlijk in, uh, in deze uh, uh, midden-Oost-Europese landen... is er toch een hele erfenis van het verleden te verwerken. En uh, ja, waar ik toch steeds tegenkom in de maatschappij en ook... van uh, toch heel veel vooroordelen... Tegen mensen die anders zijn, tegen Roma, tegen Joden. En ja, daar, daar, vanuit je christelijk perspectief. Eh, eh, krijg je daar wel eens kippenvel van. Ja. Ook vanuit niet-christelijk perspectief, natuurlijk. Maar ja. juist denk je van: als kerken zou je daar. ja, heb je een enorme belangrijke rol. Ja, want dat, dat zei je ook in jouw, in jouw mailtje vooraf van: hé, hey, eigenlijk als kerk kunnen we juist ook voor, voor een gedeelte een oplossing bieden. Dus, dus uh, het delen in dingen, tolerant zijn. Uh, maar dat, dat is niet zoals de kerk ook in Hongarije bekend staat. Je moet ontzettend oppassen met veralgemeniseren. Uh, en dat, dat, die neiging heb je natuurlijk heel snel als je bepaalde berichten hoort. Ik zie werkelijk hele positieve voorbeelden. Uh, vaak op het grondvlak. Bedoel, vaak hoor je, als je over een, een land hoort, hoor je de officiële visie van een kerk. Maar wat er zich dan op, op het grondvlak afspeelt, kan dan ook weer heel anders zijn. En daar zijn veel voorbeelden, positieve voorbeelden. Maar die moeten ook meer, denk ik, in de media bekend worden dat je niet alleen de negatieve verhalen hoort, maar ook de positieve verhalen. En ja. ik had uh, gisteren een uh, bijeenkomst met een aantal studenten... die bij mij hun uh, master uh, eindscriptie uh, schrijven... Mm -hmm. over de vraag van, uh, ja, hoe ga je als kerk om met de Roma? Hoe, wat kun je als kerk betekenen in een land met zoveel vooroordelen? Dus toen kwamen we er eigenlijk op uit van... Uh, nou, een van de studenten gaat op zoek naar... Uh, naar tien verhalen van ja, positieve verhalen van, uh, van mensen om Roma of niet Roma. Waarin juist uh, ja, een, een, een, een houding van vooroordelen veranderd is. En dus om om dat soort uh, verhalen ook uh, boven water te krijgen, die gaan evalueren hoe is dat gekomen. Uh, dat is natuurlijk heel erg hard nodig. Ja, ja. en Roma, Sigeuners, er zijn er een hele hoop van in, uh, in Hongarije. Volgens mij ongeveer 190.000 las ik ergens, klopt dat? Oh, veel meer. Dat veel meer? Dat... 190.000 oh, dat... zijn er geregistreerden dan? Nou, dat is het punt uh, dat heel velen zich niet officieel als Roma willen bekendmaken. Uh, omdat dat gewoon negatieve uh, uh, invloed heeft op de... Ja, op feit of je een baan krijgt of wat ook. Dus, ja. uh, en ook de definitie ja, van wie is Roma, dat is, dat is een grote vraag. Ik denk dat de werkelijke cijfers hier in Hongarije dichter bij de 800.000, 900.000 liggen. Uh, en in uh, heel Europa wordt toch gerekend met een groep van 10 à 12 miljoen. Dat is dus gewoon net een land als, uh, uh, net groter als Hongarije. Ja, ja, Hongarije 10 miljoen inwoners, dus jij zegt bijna 10% is waarschijnlijk zigeunig. Dat, uh, dat, dat, daar zitten we dichtbij hoor. Ja, en, en wat, want dat, ja, we kennen dat in Nederland natuurlijk niet zo heel goed. Wat, wat is dan precies? Ik ken het een beetje, ik ben wel zin, bijvoorbeeld in Roemenië geweest, vrienden van mij, die, die, die, die doen daar mooi werk. En dan, dan zijn het echt eigenlijk aparte wijkjes, aparte uh, uh, mensen die niet naar school gaan, uh, die ook inderdaad nergens aan de bak kunnen, die niet verzorgd worden, die geen, uh, niet goed opgevoed worden. Is, is, is dat ook een beeld uh, in Hongarije? Dat is over het algemeen het beeld wat in de media aangegeven wordt. Maar ik denk dat daarmee dus ook vaak de problemen zijn... dat de media zo'n heel algemeen beeld schetsen. Want als je je een beetje bezighoudt met, uh, met, met het werk onder de Roma... dan is er zo'n ontzettend groot verschil. En dan heb je eigenlijk ook binnen de Roma... Een soort kastensysteem. Hè. Je hebt de, de, de, de, de, de Roma die je tegenkomt in de, in de duurdere restaurants. Die uh, he, prachtig viool spelen. Mm -hmm. En je hebt inderdaad ook de, de, arme, de arme groepen. Uh, maar ook daarin zijn verschillende talen, verschillende groepen. Het is een heel groot verschil. Uh, maar uh, er zijn dus inderdaad vele die, uh, die gewoon heel arm zijn. En... Uh, ja, er wordt gelukkig wel meer en meer gedaan door de kerken onder de Roma. En dat wordt ook vanuit de Europese Unie natuurlijk erg gestimuleerd. Ja. Uh, er is natuurlijk een vrees in West-Europa van... Uh, ja, ik las net van, uh, ik geloof 2014, dat uh, ook Roemenen... Uh, ...nog weer meer uh, vrij toegang krijgen tot, uh, tot de arbeidsmarkt in, uh, in Europa. Mm -hmm. Dus ja, ook zullen er dan toch nog weer meer uh, uh, Roma, ook, uh, ook Roemenië, Roemenië. Havanaard. Uh, dus, dus het is ook het belang van de EU van dat, er, dat er iets gebeurt. Uh, maar wat ik gewoon hoor en lees is dat het feit dat er meer geld ingepompt wordt niet altijd positief is. Uh, er, er, er, wordt een soort, er ontstaat een soort, ja die term hoor je dan, van een gypsy industry. Ja. Uh, en wat eigenlijk nodig is, denk ik, van dat ja, kerken hier in Midden-Oost-Europa durf kerk te zijn. En, en, en leef vanuit je ja toch vanuit je christelijk perspectief. Hè, van, uh... En wat zou dan het verschil zijn met de, want in principe, het geld dat ingepompt wordt, is dus de aanpak van de regering om, om, om de Roma's te helpen. Of aan te pakken, is maar net hoe je het wilt noemen. Hoe, hoe verschilt hun aanpak dan met die van de kerk? Nou, eigenlijk zie ik dat de kerken zich aanpassen aan, de, aan het beleid van staat en EU. Want dan kun je geld krijgen. Als je dus je eigen uh, christelijke identiteit als kerk... zo min mogelijk in zo'n projectaanvraag een rol laat spelen. Ja, maar dan zou je zeggen... waarom speelt de kerk überhaupt nog een rol dan daarin? Nou, dat is natuurlijk denk ik toch de vraag van hè, als je zegt als kerk heb je ja toch, uh, toch een, een, een je, je achtergrond van, uh, van, van, van, van, van, van met respect omgaan met andere mensen vanuit de tolerantie, vanuit de schepping gezien ook. Van, we zijn alle hetzelfde geschapen. Uh, je hebt natuurlijk als kerk ook. Uh, Eigenlijk ja, het, het, het hele, hele begrip en het be, ja, van, van, van ver, verzoening. Verzoening in Christus, wat natuurlijk centraal staat. Mm -hmm. En wat ook door ja, vertaald zou moeten worden hè, naar ver, verzoening onder elkaar. Maar daar is nog heel wat, uh, ja, nog heel wat aan te werken. En, en dan merk je ook natuurlijk dat je in, een, in, in Europa met eigenlijk... Ja, hè, met heel hoge statistieken van we zijn ja, we, nog steeds een christelijk continent, wordt door sommigen gezegd. Ja. Hongarije is nog steeds een christelijk land. Ja. Maar van de pakweg van de 20% protestanten en 60% katholieken, oh, okay. dus 80% hoort officieel volgens de volgestelling bij een kerk. Maar ik denk als er 12 of 13% op een gemiddelde zondag in de kerk zijn... Dan is dat al veel... Ja. En dus, dus de, de uitdaging voor de christelijke kerken is van om de eigen christelijke identiteit te versterken en om ook ja, in eigen, binnen eigen kring uh, ja, missionair uh, bezig te zijn. Ja. En, uh, en is, is dat ook iets, want jij, jij traint dus ook en leidt predikanten op, is dat jij iets wat je hen heel erg probeert mee te geven? wat dat betreft is Hongarije natuurlijk wel een beetje te vergelijken met het Nederlands, allebei een beetje een, een post- ja, post-christelijke maatschappij zou je kunnen zeggen. Dus mensen zijn wel vaak allemaal zo opgevoed, maar doen er nu in de praktijk niet zoveel meer mee. Nou, ik denk dat dat in Hongarije, dat je aan de ene kant van het land nog heel sterk is van... Uh, je hoort bij de kerk te horen en, en je wordt geboren en gedoopt. Ik bedoel de kerk op wielen. Mm -hmm. uh, he, je trouwt, de begrafenissen, bedoel, daar heb je allemaal de kerk bij nodig, de volkskerk, zeg maar. Ja. Uh, en aan de andere kant van Hongarije, weer aan de westkant, daar zie je veel meer van, de kerk is al zo uh, leeggelopen. Uh, alleen als we echt uh, bezig zijn met, uh, met evangelisatie en zending in eigen land, dan is er toekomst voor de kerk. Ja. En, en die twee uh, manieren van kerk zijn, dat botst nogal eens. Ik, ik, ik hoorde net ook van de week een uh, voorbeeld. Uh, ik hoor hier bij, uh, ik woon in een, uh, een wijk, waar een twintig uh, jaar geleden een nieuwe kerk gebouwd is of een nieuwe kerk ontstaan is. En deze kerk, deze gemeente groeit sterk. En een paar jaar geleden een nieuw kerkgebouw, is nu te klein, moet uitgebreid worden. Nou, dat gebeurt eigenlijk heel vaak toch met eigen middelen en met nu en dan wat wat steun van de landelijke kerk. Ik hoorde dat er een aanvraag gedaan was voor Pakweg een 25.000 euro subsidie voor de volgende fase van de kerkbouw, mm -hmm. maar dat was niet toegekend, want het gaat naar een kerkje in het oosten van Hongarije wat uh, verzakt, zou worden, uh, verzakt is. En daar uh, was dan iets van 250.000 euro voor nodig. Nou, mm. Dan ging het landelijk budget voor kerkvernieuwing, kerkbouw... Ga, gaat meer naar dat kerkje wat verzakt is in het oosten van Hongarije... waar op een gemiddelde zondag misschien 10 mensen zitten... en niet naar een groeiende, bloeiende gemeente... In een stadswijk van Budapest. En dat vond ik eigenlijk wel heel tekenend toen ik dat zo hoorde. Ja, dat klinkt alsof een beetje als, alsof de verkeerde mensen daar het woord zeggen hebben bij die landelijke organisatie. Nou, dat er dus verschillende, be verschillende beelden zijn op wat kerk zijn is. Ja. Uh, het ene is het in stand houden van ja, onze volkskerk. En het andere is toch heel missionair present zijn, aanwezig zijn in een uh, ja in een uh, in een stadswijk. Stads, uh, ja, want is dat ook een beetje waar wij, waar jij jouw persoonlijke missie in ziet? Um, of het ik... trainen van mensen daarin? Ja, en, en vooral ook het toerusten, het trainen van mensen, van, van predikanten, van hoe zij hun eigen gemeenteleden kunnen toerusten. Om in gezin en in werk ja gewoon getuige te zijn van Christus. Ja. Uh, en omdat onder het communisme was dat natuurlijk, waren kerken heel erg naar binnen gericht, een soort ghetto. Ja. En er, je merkt nog steeds wel bij bij, bij bij bij gemeenteleden van toch een bepaalde angst. Om buiten je eigen kerkelijke, christelijke kringetje contacten te leggen. en, uh, en toch open ervoor uit te komen dat je bij een uh, christelijke gemeente hoort. Nou, dus, dus dat is heel mooi om te zien dat, dat predikanten daar meer en meer mee bezig zijn. Ja, maar wordt dat ook, want uh, als ik even naar Nederland kijk. Ja. Want jij, jij spreekt er heel, heel open over, dat vind ik mooi. Maar in Nederland, als je vanuit een kerk bijvoorbeeld. een goed project doet en je wil. Uh, ook wat subsidie misschien krijgen van de overheid... dan, dan wordt er toch al snel wat van gezegd... als je daarbij bijvoorbeeld ook wil gaan evangeliseren. Zo van, nou ja, dat, dat doe je maar lekker in je kerk. Maar als je op straat dingen gaat doen... en voor mensen dingen gaat doen, prima. Maar hou dan, uh, hou dan die Bijbel maar, uh, maar lekker even thuis of in de kerk. Ja, nou, daar, daar heb je dus weer een bepaald beeld... van een, een, een bepaald standaard, stereotyp beeld... van wat dan evangeliseren is. En je gaat de straat op. Ik denk hm. dat het veel belangrijker is... Om, uh, om gemeenteleden te leren in het leven van alle dag... met de sportclub vriendschap te sluiten met mensen die niet naar de kerk gaan. En dat gebeurt dus hier in toenemende mate uh, op je werk. Dus niet echt openlijk met de Bijbel onder de arm de straat op... maar in het alledaagse leven... Vriendschappen sluiten en daarin op een gegeven moment ook laten merken van wat het, wat het geloof voor jou betekent. Ja. En als gevolg van dit soort, uh, <coughs> dit soort vriendschappen zie je uh, dat er prachtige alfa hier gehouden worden met 40, 50 mensen ja. per half jaar. Even voor duidelijkheid, afcursus is een soort uh, cursus over de, een beetje de beginselwaarden van het christelijk geloof, hè? Ja, dat, ja. Zijn, uh, dat, dat zijn cursussen waar mensen heel vrij en open kunnen spreken over ja. de vragen die zij hebben met betrekking met trekking tot christelijk geloof. Eigenlijk een soort oriëntatiecursus. Ja. Uh, en daar is heel veel interesse voor. Ja. Uh, en, als en, ik echt... en als ik jou goed begrijp, dan is het dus zo dat, dat, dat je dan niet echt met de Bijbel de staat, op gaat, maar meer dat, dat zeg maar, het uitleven van christelijke waarden, zoals interesse Zie je mede mensen naast gaan staan, helpen waar je kunt, dat dat ook evangelisatie is. Ja, en dan zijn er mogelijkheden van. Ik bedoel, heb jij te maken met een, met een ernstige ziekte in je gezin? En op een gegeven moment toch even laten merken aan iemand die niets met de kerk heeft. van hoe in die moeilijke situatie jij steun hebt gehad aan, ja. je, aan je geloof. Ja, uh, mooi. En zo'n klein, jaar, ik noem dat dan... Uh, we, we moeten afronden hoor, Annemarie. Oh, ja. <laughs> ik ga je bedanken. Jij of, voordat je het weet, zijn we een uur bezig. Dat half uur was geen probleem. <laughs> ik, ik, ga, ik ga je bedanken. Wij, uh, wij gaan er tussenuit. Ik hoop je snel weer eens te spreken. En uh, u kunt nu luisteren naar het uitgebreide Radio 1 Journaal. Ik wens u een...